Bij Welkom Energie gaat het licht uit. Het energiebedrijf kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen... door de sterk gestegen energieprijzen. Dat is slecht nieuws voor de 90.000 klanten. Die worden in eerste instantie overgenomen door Eneco... maar moeten wel de energieprijzen van dit moment gaan betalen. En die zijn veel hoger dan toen ze een contract bij Welkom Energie afsloten. Bovendien krijgen ze al betaalde voorschotten waarschijnlijk niet terug... en kunnen ze ook fluiten naar de welkomstpremie die ze beloofd was. Feyenoord zoekt naar een nieuwe deel. Directeur Mark Koevermans is opgestapt na een reeks bedreigingen door supporters. Zo werden ze ruiten ingegooid. En Feyenoord-Hooligans vielen vorige week het bestuur van de Duitse club Union Berlin aan. Die op bezoek waren in Rotterdam. Het is om gek van te worden, zegt de club. Ik denk dat we met, met de overheid, met de, met de gemeente, met de KVB en met de politie wel tot een oplossing moeten komen. Want dit kan niet zo doorgaan. Webwinkels blijven klanten misleiden met spullen die helemaal niet leverbaar zijn. Het is nog vaak raak bij winkels die koelkasten of wasmachines verkopen. De Consumentenbond baalt van die webwinkels. Die moeten gewoon eindelijk echt eens een keer hun leven beteren, Want het is misleiding en dat mag gewoon niet. Het is overtreding van de regels. Klanten krijgen bijvoorbeeld de opvolger van een model in huis. Maar dat product hoeft helemaal niet zo goed of voordelig te zijn. En voor het eerst is een Australische profvoetballer die op het hoogste niveau speelt uit de kast gekomen. Het gaat om Joshua Cavallo... Dit soort coming-outs zijn heel zeldzaam, zegt mijn collega Jeroen Gortworst... die een podcast maakt over homoseksualiteit in de sportwereld. Er zijn wel voorbeelden van spelers in Engeland en in Amerika bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn ook spelers die direct na hun coming-out dan weer zijn gestopt... of uh, nou ja, bijvoorbeeld in een lagere divisie zijn gaan spelen. Dus op dit moment is deze Australische Cavello de enige profvoetballer... in de hoogste divisie die echt voor zijn homoseksualiteit uitkomt. Cavello deelde de persoonlijke boodschap op social media. Hij helpt mensen te inspireren met zijn verhaal en te laten zien dat het goed is om jezelf te zijn en te voetballen. Het weer vanmiddag blijkt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 16. Morgen zonnig en droog en 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Ik viel op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland voor Den Oever... twee kilometer en 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de verkeersinformatie.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 Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFN. Zo.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 Ik ben de tweede uur begonnen met Simply Red. If you don't need by now. Denk mee over de toekomstige verkeerssituatie. Woon jij in de Brederode straat, Torbekkenstraat, Mariastraat of de boulevard Poudersloot? Denk dan mee over de toekomstige verkeerssituatie in jouw buurt. De gemeenteraad heeft de college gevraagd om een plan te maken... waarbij de richtingen, de rijrichtingen, worden omgekeerd op deze straten... De gemeente wil graag met een groepje bewoners uit de buurt en een verkeersdeskundige daarover nadenken. De bijeenkomst is op woensdag 3 november in de avond. Graag aanmelden voor 29 oktober via boulevard.haarlem.nl Op basis van de input van de groep bewoners maakt de verkeersdeskundige het plan. Daarna krijgen alle bewoners nog de gelegenheid om schriftelijk op het plan te reageren. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin 2022 een besluit op basis van het plan in alle acties. En ik ga door met ABBA. Super Trooper. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's... Let's go. All I do is sleep and sleep and sleep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 ...maar Warmik Warmik met Teardrops. Sinds deze week is het mogelijk om je in de Halterstraat 59A... ...te laten testen op corona, voor een corona-toegangsbewijs. Het testen voor de toegang is gratis. Je kunt van tevoren een afspraak maken via de website Testen voor Toegang. Je kunt ook zonder afspraak terecht. Je maakt dan ter plate alsnog een afspraak met je smartphone of tablet... ...om gebruik te maken van de gratis testmogelijkheden... De testlocatie in de Halterstraat bevindt zich naast de lunchbreak... en is elke dag open van 8 tot 21 uur 30. De toegang met een corona-toegangsbewijs... is het mogelijk om toegang te krijgen tot de horeca, een culturele of sociale of sportieve activiteit of een evenement. Kijk voor meer informatie over het gebruik van toegangstesten... en het ontvangen van een geldig corona op de website van de Rijksoverheid. Voor meer informatie of het maken van een testafspraak... kun je terecht op de website Testen voor Toegang.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 Clouds, I see love shine It keeps me warm Saigon is een lied uit 1982 van de Amerikaanse zanger Billy Joel. Het kwam uit als single en verscheen op de langsbeelplaat The Nylon Curtains. Het is een verlaat protestlied tegen de Vietcong-oorlog. Saigon was de naam van de toenmalige hoofdstad van Zuid-Vietnam. De stad heette na het vertrek van de Amerikanen Ho Chi Minh-stad. Na de intro, waarin de UH1, ook wel bekend onder de naam Heu... De horenis omschrijft Joel de training voor het verblijf en het vertrek in het uit Vietnam. Voor de harde training op de Paris Island vertrekt de figuurlijke soldaat met goede moed naar de jungle van Vietnam waar hij strijd voert tegen de Vietcong. De Amerikaanse soldaten hadden materiële voordeel en mankracht. Maar de Vietcong voerde een guerrilla oorlog en had het voordeel van de terreinkennis. De single haalde de eerste plaats in 1983 van de Nederlandse top 40 en de BRT top 30. Hier is Bill Joel met Goodnight Saigon. We met us so On Paris Island We left as inmates From an asylum And we were sharp As sharp as knives And we were so gung-ho To lay down our lives We came in inspired Het is bekend geworden dat de tweede editie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix op 4 september 2022 verreden zal worden. De kaartverkoop start op 1 november 2021. De Formule 1 kalender staat dat de Formule 1 circuit op 2, 3 en 4 september weer afreist naar Zandvoort. Na een nog enigszins sober editie van dit jaar zal het volgend jaar echt de Ultimate Race Festival plaatsvinden. Dan zullen naast de Formule 1 spektakel ook veel entertainment worden georganiseerd. Zoals optredens van diverse artiesten en een volgepakt aanbod in de Farbzone. Vanaf 1 november start de reguliere kaartverkoop. Iedere potentiële koper die zich geregistreerd heeft, kan maximaal zes kaarten bestellen voor 2022 of 2022 en 23. Gezien de beperkte beschikbaarheid en de grote vraag zal de organisatie indien nodig gebruik maken van een aanvraagprocedure en een loting. Op 10 november wordt de geïnteresseerde geïnformeerd of de kaarten toegewezen zijn. Een groot aantal van de kaarten van 2022 is al vergeven aan de fans die de organisatie in 2021 moesten afwijzen als gevolg van de coronamaatregelen. Het betekende bijvoorbeeld dat alle staanplaatsen niet meer beschikbaar zijn. De fans die dit jaar wel zijn geweest kregen vanaf vandaag al kans om in de pre-sale maximaal zes kaarten te bestellen. de bronsgebied met Y. WAI. In de november cultuurmaand wordt van alles op cultureel gebied georganiseerd in Zandvoort. Zo vindt van vrijdag tot 12 tot en met zondag 14 november de Zandvoortse kunstriedaagse plaats. Op diverse locaties zijn werken te zien van kunstenaars. De Zandvoortse kunstriedaagse is een cultureel evenement om zoveel mogelijk mensen, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen, op de been te krijgen en te laten genieten van kunst onder het genot van een hapje, een drankje en kunstmenu en muziek. Want ons kleurrijk dorp heeft veel meer te bieden dan strand alleen. Zandvoort kent schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten en ondernemers. Tijdens de Zandvoortse kunstriedaagse wordt het beste wat Zandvoort te bieden heeft gecombineerd... Horeca en cultuur gaan uitstekend samen. Daarom vind je tijdens de kunstriedaarsen niet alleen werken in het Zandvoort Museum en Atelier... maar ook bij diverse horecagelegenheden, openbare gebouwen en winkels. Zo zal er onder andere bij Lunchroom de Corner, Vira Flowers and Gifts, Wijk aan Zee, Club Nautic, de Oude Brandweerkazerne... De hal van het Louis-Davids-Carré en niet te vergeten het Zandvoort Museum en het HDMZ Kunst te bewonderen zijn. Voor het bezoeken van de Zandvoortse Kunstridaagse op de verschillende locaties is geen toegangbewijs nodig. Bij alle deelnemende locaties is een routecatalogus verkrijgbaar waarin alle deelnemende kunstenaars en activiteiten vermeld staan. De catalogus is ook verkrijgbaar bij Wijn aan Zee, HDMZ en het Zandvoort Museum. Alle drie onderdeel van dit evenement. Dit waren achterin volgens Rick Astley met Whenever You Need Somebody en Cindy Lauper met True Colors. Ben je bijna 18 jaar, dan veranderen een paar dingen op financieel gebied. Sociaal raadslicht geeft informatie over hoe makkelijk je deze veranderingen kunt aanpakken voor jongeren en of ouders. Je kunt ook samenkomen. Aanmelden 18@pluspuntzandvoort.nl en het is donderdag 4 november van half acht tot half negen. En de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land verscheen. Maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee.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 Zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden. Water mens mijn held. Laat het water mij maar dreigen. laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons wij. de eis met de watermensen. Herken wat je ziet. In Zandvoort kijken we veel naar elkaar om. Er zijn ook veel bewoners die voor daadse zorgen. Maar waar kan je terecht met vragen? Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen mee kan doen. Vrijdag 19 november van 11 tot 1, locatie wijksteunpunt De Blauwe Tram. Dinsdag 2 november van 7 tot half 9. Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet. Op deze speciale avond is iedereen welkom om samen... omringd door sfeervolle verlichting en muziek... zijn of haar dierbaren te gedenken. Na het officiële gedeelte is er een gelegenheid... elkaar te ontmoeten met koffie, chocolademelk en gluwijn. Deze avond wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort... Uitvaartzorgcentrum Zandvoort en de begraafplaatscommissie Zandvoort. Het adres is Algemene Begraafplaats Noorderduin, Tollenstraat 67 te Zandvoort. Wat is mijn hart als het leeg houdt? Koud en bevroren is, als het bloed wat het doet nu het boos en verloren is. Dat is mijn hart, dat is jouw woord. Als het kil, stil hart en berekend is, als het beeld dat je schetst dat me kwets zo vertekend is. 交付